uw handen in ons grot. Maar ook het CDA, te weten de heer Kroonsberg, die steeds maar riep stap nu vrijwillig op man, stap nu vrijwillig op. Waar moet wethouder Cohen nu precies voor opstappen? Ook vragen wij ons af of Open Zet wel genoeg gedaan heeft om een wethouder te steunen. Zaterdag had hij de steun nog en er zou een brief naar de commissaris van de Koning gaan met de vraag tot bemiddeling tussen beide partijen. De heer Simons vond dit een goed idee en stond hier helemaal achter, tot zondagavond. Toen liet hij zijn wethouder als een baksteen vallen. Wat is er in deze tussentijd gebeurd, Vraagt een openzit, fractievoorzitter de heer Simons. Er loopt nu uit op een hetsen en dat is voor iedereen schadelijk... en we kunnen ons niet voorstellen dat dat het beoogde doel is. Voorzitter... Wij als Sociaal Zandvoort kunnen goed opschieten met wethouder Cohen. En wij vinden dit een beschamend optreden voor zowel het college als de coalitie. Wij schamen ons diep voor deze gang verzaken En ik hoop dat u, het college en zeker de coalitie dit ook doet. En dat de coalitie nog eens goed wil gaan nadenken voordat u deze motie doorzet. Nogmaals. Wij vinden dit, dat, nogmaals, wij vinden dat dit anders opgelost moet kunnen worden. Dit heeft in onze ogen niets meer met integriteit te maken. Wij wensen de heer Koen veel succes toe mocht het vertrouwen in hem door andere partijen worden opgezegd. Voorzitter, als laatste wil ik nog kwijt dat wij vinden dat wij niet zo met elkaar horen om te gaan... Tijdens de verkiezingsstrijd dat iedere partij het zogezegde samen hoog in het vaandel staan. Wederzijds respect en het samen oplossen van problemen. Helaas is onze bevindingen, en waarschijnlijk ook die van de Zongvoortse bevolking, dat het wederzijds respect op dit moment ver te zoeken is. Of Sociaal Zongvoort nog vertrouwen heeft in de overige wethouders moet aan het eind van de avond nog blijken. Voorzitter, als de raadsvergadering van vanavond op dezelfde voet verder gaat als al die e-mails die wij toegezonden hebben gekregen, dan zullen wij hier niet verder aan deelnemen en zal ik de raadsvergadering verlaten. Wij vinden dat alle partijen hun verkie verkiezingsbelofte nu eens moeten gaan waarmaken en, het respect en het res met respect moeten omgaan van ieder. Ook als dit moeite kost omdat men van mening verschilt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Paan. Mevrouw Keuransson. Voorzitter. Met het risico dat een deel van deze raad het betoog van de VVD net als bij de installatievergadering op 13 mei weer zal kwalificeren als beschamend en respectloos zal ik vervolgen. Want voorzitter de manier waarop Sanford in der tijd in het nieuws kwam werd de VVD sterk aangerekend. Voor de toonzetting tijdens die vergadering hebben wij in de tijd ook welgemeend onze excuses gemaakt. En dan komen we terug bij de extra raadsvergadering van 15 april. Voorman Simons van de oudere partij noemde die vergadering in de tijd onnodig. En legde de schuld van de negatieve berichtgeving in onder andere het Haarnemse met de kop. Het kippenhop stond weer op scherp neer bij de oppositiepartijen. Wethouder, toen nog raadslid Cohen, was van mening dat er constructief moest worden omgegaan met bestaande problemen. Hij bespeurde in de raadzaal een spreekwoordelijk kippenhok waarin iedereen aan het bekvechten is. Hij hoopte dat dit in de toekomst anders ging verlopen. Voorzitter, Cohen heeft een vooruitziende blik gehad. Het is inderdaad anders verlopen. Maar anders dan een kippenhok is de coalitie nu bezig met een hanengevecht. De coalitie wilde Zandvoort weer op de kaart zetten. Voorzitter, ik concludeer hierbij dat dat gelukt is. D66 zette in op bestuurlijke vernieuwing. Zo zei wethouder, toen nog raadslid Kuipers... tijdens de installatievergadering van 13 mei en ik citeer... D66 wil de bewoners en de ondernemers het gevoel teruggeven... dat de politiek en een goed gemeentebestuur niet alleen een verantwoordelijkheid zijn van hen... maar een gedeelde verantwoordelijkheid is van iedereen die in deze gemeente wordt. Voorzitter, een van de kernwaarden van de VVD is verantwoordelijkheid. Maar dan wel eigen verantwoordelijkheid. De coalitie behoort haar eigen problemen op te lossen. En met name OPZ moet de gemeenteraad niet misbruiken... om partijpolitieke problemen op te lossen. CDA ging en gaat voor samen. Maar dan is het zeker net als met de participatie. Vorige vergadering formuleerde fractievoorzitter Mettense treffend. Wij zijn voor participatie, maar nu even niet. Voorzitter, de VVD constateert dat tot vanavond het motto van de coalitie is geweest. Wij zijn voor samenwerking, maar nu even niet. Voorzitter, tot vanavond. Want vanavond mag het wel. Nu worden de andere fracties in deze gemeenteraad gevraagd... of ze het standpunt van de coalitiepartijen delen. Het standpunt is dat de coalitiepartijen bekendmaken... dat zij het vertrouwen in wethouder Cohen hebben opgezegd. Voorzitter, ik noem dat een mededeling. Ook zullen OPZ, CDA en D66... ...in de raadsvergadering tekst en uitleg geven. Ik verwacht dus dat de heren Simons, Sandbergen en Mettes... ...dat alsnog zullen doen en met een uitgebreidere verklaring zullen komen dan net. Want de VVD is van mening dat de coalitiepartijen iets uit te leggen hebben. Want zonder nadere uitleg... ...hebben zij afgelopen maandag wethouder Cohen... ...en plein publiek neergezet als een niet-integer persoon. Voorzitter... Zonder enige onderbouwing wordt wethouder Cohen door de heer Poster, mevrouw de Jong, de heer de Vries en de heer Veldwisch, onder leiding van de heer Simons, nota allemaal leden van de eigen oudere partij, weggezet als onbetrouwbaar. Anders kan ik het niet noemen. Voorzitter, dat is pas beschamend en dat is pas respectloos. En voorzitter... Daar kom ik ook bij u terecht. Want ondertussen heeft het speelveld zich uitgebreid. Na de aangekondigde, niet onderbouwde, flutmededeling van de coalitiepartijen van afgelopen maandag... heeft wethouder Cohen, of misschien beter gezegd Familio Cohen, de openbaarheid gezocht. De stukken zijn ondertussen voor ieder ter inzagen. Daarbij wordt in niet mis te verstaande bewoordingen gezegd dat u zelf niet tegen zou zijn... dat u het op de heer Cohen als vertegenwoordiger van OpenZ heeft voorzien... en dat u zichzelf zelf schuldig zou hebben gemaakt aan strafbare feiten. Voorzitter, dat zijn zware aantijgingen. Zeer zware aantijgingen. Wethouder Cohen geeft aan dat u een milieudelict hebt gepleegd... door toe te staan dat de DTM hier afgelopen weekend gehouden kon worden. Dat u in uw rol als burgemeester... ...opzettelijk en onvoorwaardelijk de milieuwetgeving aan uw laars hebt gelapt... ...en de gemeente Zandvoort aan grote financiële risico's hebt blootgesteld. Wethouder Cohen stelt tevens dat het een persoonlijke hetse is van uw persoon richting hem... ...aangezien u problemen heeft met zijn aanstelling tot wethouder. Voorzitter, en om dan terug te komen op de motie van wantrouwen... ...die is ingediend door de coalitiepartijen... De VVD vraagt zich in alle oprechtheid af waarom, het van een, waarom voor het instrument van een motie van wantrouwen wordt gekozen. Het zwaarste middel dat de gemeenteraad kan inzetten tegen een bestuurder. Des te opmerkelijker omdat fractievoorzitter van de ouderpartij in zijn verklaring op internet omtrent het mede-ondertekenen van deze motie het volgende stelt: en ik citeer. Daarnaast en wellicht nog belangrijker... zijn de onderlinge verhoudingen binnen het college verstoord... en niet meer werkbaar geworden. Naarmate deze zaak voortduurde... en de toon van de brieven van of namens wethouder Cohen scherper werd... is er gaandeweg een onwerkbare situatie ontstaan. Dit kwam tot een climax... toen de echtgenoten van wethouder Cohen... op donderdag 25 september 2014... een vertrouwelijke brief van 19 augustus 2014... gericht aan burgemeester Niek Meijer... ...rondstuurde aan de andere wethouders en de fractievoorzitters. In deze brief staan zaken... ...die vertrouwelijk in het collegeberaad zijn besproken... ...en de wethouders en fractievoorzitters van D66 en CDA... ...zagen hierna geen redelijke basis meer voor collegiale samenwerking. In een spoedoverleg van alle coalitiepartijen op afgelopen zondagavond... ...is unaniem besloten dat er geen andere keuze resteert... ...dan het vertrouwen in wethouder Cohen op te zeggen. Einde citaat. Voorzitter, hoe moet ik deze verklaring lezen... ...in relatie tot de voorliggende motie? Ik zal u zeggen hoe de VVD dit interpreteert. Binnen het college is er geen sprake van een collegiaal bestuur. De verhoudingen zijn verstoord. Maar niet alleen tussen wethouder Cohen en de burgemeester. Nadrukkelijk staat in de verklaring van Simons dat de wethouders van D66 en CDA, de heren Kuipers en Bluis... samen met hun fractievoorzitters, de heren Sandberger en Mettes... geen heil meer zagen in de verdere samenwerking met wethouder Cohen. Het CDA ging gisteravond zelfs zo ver door op Twitter te zeggen... wethouder Cohen wordt morgen het college uitgeknikkerd... na aantasting integriteit. Vertrouwen is verdampt, Moddergooien onacceptabel... Voorzitter, om de woorden van 13 mei in herinnering te roepen. Dit vindt de VVD niet getuigen van enig respect. Deze tweet is beschamend en deze tweet is Zandvoort onwaardig. En waar de heer Simons en OPZ tot zondagavond 8 uur vierkant achter zijn wethoud stond... zo hard laten zij hem nu vallen. Omdat zijn aanblijven het aanzien van de gemeente Zandvoort schaadt... Voorzitter, de VVD is en was geen voorstander van het aantreden van de heer Cohen als wethouder van de gemeente Zandvoort. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar een wethouder de wacht aan zeggen, op schijnbaar oneigenlijke gronden is hetgeen wat de coalitie nu doet. En dat is wat de VVD betreft net zo schadelijk en ook niet integer. Voorzitter, ik zie graag een reactie van de diverse betrokkenen op het voorgaande betoog... maar heb daarnaast nog enkele aanvullende vragen. In de motie spreekt de coalitie over een voorbeeldrol. Wat verstaat de coalitie hieronder? In de eerste overweging van de motie wordt als argument gesteld... dat de heer Cohen in strijd met het door de gemeenteraad in 2003... vastgestelde bestemmingsplan kostverloren en omgeving gelegenheid geeft tot het gebruik van een huisje in zijn tuin als schoonheidssalon. Tot zondagavond steunde de oudere partij de heer Cohen in deze kwestie. Waarom steunde u tot zondagavond? uw wethouder wel in deze kwestie en waarom lieten we hem daarna zo hard vallen? Wat is de reden dat u deze overweging nu in de motie gebruikt om het vertrouwen in de heer Cohen op te zeggen. En tot slot, voorzitter, in diverse brieven en reacties op internet... is onder andere te lezen dat de heer Simons vond... dat de heer Cohen zich vooral niet moest laten intimideren... door acties van de burgemeester en ambtenaren. Klopt dit, meneer Simons? Tot zover in eerste termijn, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Geuramson. Ik ga het rijtje verder even af... Meneer Metters nog, nog behoefte aan een toelichting verder? Of laat u het bij de eerste? Meneer Sandberger. Voorzitter, ik heb, dacht ik, uitgebreid aangegeven waarom ik meen deze motie te moeten steunen. En ik heb daar eigenlijk niets aan toe te voegen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Sandberger. Ik hoor net aan mijn linkerhand dat het college behoefte heeft aan een korte schorsing. Uh, ik kijk even op de klok, dat is kwart over negen. Tien minuten, wethouders. Dat betekent dat wij gaan proberen, en met wij bedoel ik de raad, om vijf voor half tien hier weer terug te zijn. Ik schors de bijeenkomst. schorsing van deze extra raadsvergadering van de gemeente Zalvoort. En we schakelen rechtstreeks over naar het raadhuis. Daar is Sjak Jongmans. Goedenavond Sjak. Hoi, goedenavond. Jij bent uh, aanwezig bij een druk bezochte extra raadsvergadering. Ja, het is, uh, het is bijzonder druk hier. Zelfs zo druk dat uh, het publiek ook nog in de hal zit... om te luisteren en kijkt naar een uh, groot scherm waarop de gezichten van de boosdoelers en niet-boosdoelers... uitgebreid te zien zijn. Het is een... Uh, een moeilijk verhaal, maar dat zul je wel gehoord hebben. Mm -hmm. uh, het, is altijd, het probleem met dit soort zaken is altijd... dat het heel moeilijk is om, te, om uit te vinden... van wie spreekt naar de waarheid... en wie... niet. Uh, er is natuurlijk een, uh, een historie, uh, met name wat de OPZ betreft, die uh, drie keer in de coalitie heeft gezeten... en drie keer zijn eigen wethouder heeft uh, laten vallen. Maar eigenlijk twee keer heeft laten vallen en één keer uh, uh, monddood heeft gemaakt... zodat de man de rest van de tijd eigenlijk helemaal niets meer kon doen. Daarbij komt, en dat blijkt ook heel duidelijk, dat uh, de oppositiepartijen toch eigenlijk wel vinden dat er strafbare feiten gepleegd zijn... onder andere door de heer Simons... voor het uitplekken van informatie die vertrouwelijk is. En dat geeft de hele zaak toch wel een, uh, een bijzonder ernstig karakter. Want eigenlijk, als je dit heel goed beschouwt... Zou er nu een aangifte gedaan moeten worden en zou er een gerechtelijk onderzoek moeten worden gestart? Naar de integriteit van eh, OPZ. Maar ook, zoals in de laatste fase van het eh, verhaal bleek. Eh, naar de integriteit van, eh, van onze eigen burgemeester. En dat is kwalijk. Ja, dat is een hele, hele zware zaak, zeg maar. Nou, deze extra raadsvergadering al. Maar als dat er nog bij komt. Ja, dan hebben we echt een heel groot probleem. En uh, met name het betoog van uh, Tone en van uh, Belinda Geurlson uh, gaven dat toch wel heel duidelijk aan. Uh, het vertrouwen is weg. Uh, het vertrouwen in de coalitie is weg. Uh, men uh, beschuldigt de coalitie met zoveel woorden van uh, strafbare feiten. En uh, dat maakt de zaak zeer, maar dan ook zeer ernstig. Wat kan er nou nog uh, vanavond gebeuren tijdens uh, deze vergadering, Sjak? Uh, nou ja, je zit, je zit natuurlijk met de stemverhoudingen. Hè? De, de, de, de, co de, de coalitie heeft een uh, meerderheid van stemmen. Alhoewel er bij uh, het opz raad zit is wat uh, tegen de motie zal stemmen. En niet voor de motie zal stemmen. Maar... Uh, het, het gaat erom hangen. Kijk, waar, waar men als, als, als oppositie op uit is, dat er motie ingetrokken wordt. Nou, uh, op is het kennende gaat dat hoe dan ook niet gebeuren. Uh, en dan krijg je toch min of meer een padstelling. En dan gaat het er, denk ik, om voor wie heeft langs de adem en uh, uh, hoe sterk zijn de argumenten voor een strafrechtelijk uh, onderzoek. Ja, betekent dat, zullen dus, uh, af, dat zullen we moeten afwachten. Ja, betekent dus uh, eigenlijk dat er vanavond wel eens... gewoon uh, nog, uh, nog nou, op dit gebied uh, niks besloten kan gaan worden? Ja, dat, dat, zou, dat, zou dat zou inderdaad kunnen, omdat men in, maar dat zou dan een, een, een, uh, een praktische reden hebben... namelijk dat, uh, dat de tijd uh, uh, dringt, dat het te laat wordt. Nou, we wachten het af, uh, Jacques. We wachten, het, we wachten het af. Het, het ziet er uh, een beetje vies uit. Maar we dat zomaar stellen. Als uh, alles uh, volgens planning loopt, uh, duurt deze schorsing nog een vijftal minuten. En in die tijd gaan we nog even een plaatje draaien bij CFM. Dankjewel, Jacques Jongmans, voor jouw bijdrage. Yes. Oké, okay. dag.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 Oh! Dames en heren, ik de gemeenteraadsvergadering na de schorsing en geef wethouder Kuipers het woord en zo nodig straks aanvullend nog wethouder Bluis, mocht dat nodig zijn. Meneer Kuipers. Dames en heren, raadsleden, dames en heren op de tribune en de luisteraars thuis. Ik wil beginnen met een persoonlijk woord dat mij iets van het hart moet. Ik vraag op voorhand uw begrip als u tijdens deze vergadering merkt dat deze kwestie mij persoonlijk raakt. Ik heb de afgelopen dagen gemerkt dat ik daar helaas niet onderuit kom. Dat is niet anders, wethouder of niet. Ik mag u vanavond hier als raad en als luisteraars thuis en de mensen op de tribune eindelijk vertellen wat er zoal in het college gespeeld heeft rondom... Het schuurtje, zoals het vaak genoemd wordt, in de tuin van wethouder Cohen. Ik zal proberen dat naar beste kunnen te doen. En ik zal ook proberen om zo goed mogelijk de feitelijke materie met u door te nemen. U heeft een heel pakket stukken gehad. En u heeft ook een hele hoop stukken, helaas de afgelopen dagen, in de media letterlijk kunnen lezen. En waarom raakt mij dit alles dan zo diep? Omdat ik mijn werk als wethouder voor de gemeente Zandvoort serieus neem omdat ik vind dat de belangen van de gemeenschap het best gediend zijn bij een stabiel bestuur. En omdat ik vind dat wij als wethouders er zijn om de gemeenschap van Zandvoort te dienen. En niet onszelf. We zijn als college beland in een verre van normale situatie. Daarin wil ik maximaal transparant zijn over de feiten en omstandigheden. Dat verdient deze kwestie. Dat verdient uw positie. Wat leek als een lastige kwestie die vroeg... Om een zuivere scheiding tussen posities, taken en personen binnen het college is de afgelopen week veranderd in de mediacircus waar de wethouder ruimtelijke ordening van de gemeente Zandvoort in de media probeert uit te leggen dat zijn schuurtje of salonnetje een bagatel is en dat er een hetse vanuit de gemeente tegen hem wordt gevoerd. Ik laat die woorden graag aan hem, het zij zo. Maar dat creëert natuurlijk wel een probleem. En dat probleem is dat de heer Cohen onderdeel is van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort. Een college dat besluiten neemt over bijvoorbeeld bestemmingsplannen. En een college waarin hij notabene zelf wethouder ruimtelijke ordening is met handhaving daarvan in portefeuille. Niet zomaar iemand dus, maar iemand met een voorbeeldfunctie die bij zijn taakuitvoering steeds weer de belangen van de gemeenschap in het oog dient te houden. Net als wij dat als leden van het college proberen te doen. Het schuurtje mag in zijn ogen dan een bagatel lijken. De huidige situatie is dat in ieder geval al zeker niet meer. Op 2 september jongsleden heeft het college een aanschrijfsbesluit genomen... ten aanzien van het perceel burgemeester Laan 10... u inmiddels wel bekend het woonadres van wethouder Cohen. Dat op zich is al natuurlijk al een hele vervelende situatie binnen een collegiaal bestuur. Vervelend omdat het binnen een bestuurlijke orgaan... als een college van burgemeesters en wethouders eigenlijk nooit zo ver komt... Er was wethouder Cohen inmiddels alle ruimte om te zeggen: Oké, okay, ik ben het met jullie zienswijze niet eens, maar ik begrijp hoe lastig dat ligt bij een wethouder. En zal het gebruik dus voorlopig wellicht staken? Moeten we daarna maar kijken of ik toch niet misschien gelijk heb? Maar de heer Cohen koos een hele andere route. Hij zocht de confrontatie met het college. Woorden die ik heb ervaren als dit is belachelijk, het is een bagatelletje, u heeft het zelf kunnen lezen. Los dit gewoon op door het te legaliseren, dat kan hier trouwens ook best. En dan kunnen we allemaal weer door datgene voor, voor te doen wat nodig is. Nooit hebben wethouder Cohen, nog dienstadviseurs, adviseurs willen nadenken wat dat dan voor beeld zou geven van het college. Een college dat in een privé kwestie van een van de wethouders afwijkend handelt dan bij anderen het geval zou zijn. En ook anders dan haar van alle kanten wordt geadviseerd. Volgens Cohen gaat dat over bestuurlijke moed. Volgens mij gaat dat over bestuurlijke integriteit. Integriteit gaat over de manier waarop een bestuurder zakelijke en persoonlijke belangen gescheiden weet te houden in diens gedrag als bestuurder, maar ook vooral bij druk van buitenaf. En die druk van buitenaf, dat heeft het college de afgelopen periode wel gemerkt. Ik kom daar later nog op terug. Binnen het college hebben wij een tegengetracht te handelen... door het besluit van 2 september te nemen. Een duivels dilemma. Omdat we het hadden over een situatie bij een collega wethouder. En aan de andere kant ook weer helemaal niet duivels. Als je bedenkt dat er adviezen lagen... en die adviezen heeft u allemaal in bezit... waarin duidelijk wordt aangegeven... dat er sprake is van inbreuk en strijdigheid. En dat er, mogelijkerwijs, mogelijkerwijs... ...gelegaliseerd zou kunnen worden. Maar iedereen die dat advies leest... ...ook wel ziet dat dat een hele rare situatie zou opleveren. En zoals gezegd... ...we zijn dus ook niet lichtvaardig tot dat besluit gekomen. We hebben intern en extern advies ingewonnen... ...over alle aspecten van de zaak... ...voordat we tot dat besluit kwamen. En al die adviezen waren... ...zoals ik net al zei... ...in dezelfde richting gericht. Strijdig gebruik... En dan moeten wij als college handhaven. Dat moeten wij op basis van de door u zelf als raad vastgestelde regels voor deze gemeente. En dan is er dus heel weinig andere keuze voor het college en voor de college leden dan over, over te gaan tot handhaving. Op verzoek van de heer Cohen hadden we inmiddels in het college een besluitmoment waarop heer Cohen vanwege zijn persoonlijke betrokkenheid niet zelf aanschoof. Het was dus aan ons. Er zijn net vragen gesteld over waarom ik het woord zou krijgen. Omdat er inmiddels natuurlijk ook in het college een situatie is ontstaan... waarbij de burgemeester persoonlijk wordt aangevallen... en het wellicht zuiverder is dat anderen die iets objectiever wellicht naar kunnen kijken dan het woord voeren. Totaal niet ongebruikelijk, maar wel een ongebruikelijke situatie aan zich dat dat nodig is. En ik herhaal nogmaals. Wij als college zijn er om uitvoering te geven aan datgene wat u heeft beschikt als wetgevende macht van de, de gemeente Zandvoort. Wij zijn er om uw regels uit te voeren en niet om ze om te buigen. We zijn ook geen rechters. Wij zijn, zoals het zo mooi heet in de theorie van de trias politica, de uitvoerende macht. Wij hebben de belangen van de gemeente te dienen. En we hebben te dienen dat er een betrouwbaar bestuur is in de gemeente Zandvoort. Dat wat we op andere plekken nooit zouden doen, kan hier wellicht ook niet zomaar. Maar nogmaals, we hebben het goed onderzocht. En dus hebben wij dat vreselijk moeilijke besluit genomen om voor het perceel wat ik net noemde, het huisadres van de heer Cohen, een aanschrijving te doen dat binnen een periode van een maand het strijdige gebruik zou moeten worden beëindigd. Daarmee gaan bepaalde procedurele aspecten natuurlijk ook lopen. Gedurende die termijn van een maand is er geheimhouding betracht, zodat het college in alle rust kon besluiten over het verdere vervolg, maar ook zodat de heer Cohen tot het allerlaatste moment... uit eigen vrije keuze, die termijn liep afgelopen dinsdagavond af... de inbreuk kon beëindigen. Omdat hij in onze beleving dan de rechten zou hebben... die iedere andere inwoner van Zandvoort in een vergelijkbare situatie ook zou hebben. Afgelopen dinsdagavond liep die termijn onbenut af... Maar na nou ook de betreffende collegestukken conform afspraak woensdag openbaar zijn geworden. Maar zover had dat natuurlijk nooit moeten komen. Iedere bestuurder snapt dat privébelangen no nooit mogen worden vermengd met een wethoudersrol. Iedereen snapt dat juist de wethouder ruimtelijke ordening een collegebesluit niet naast zich neer kan leggen of kan aangeven dat ze zullen doen. Meneer Cohen besliste anders. Door zijn wijgrachtige houding. ...en door de druk die vervolgens de afgelopen week is ontstaan... ...doordat meer mensen zich gingen bemoeien met deze zaak... ...is er vervolgens een vertrouwensbreuk binnen het college ontstaan met wethouder Cohen. Dus niet, net is er uitgebreid gesproken over de juridische casus... ...maar niet alleen zwijgerachtigheid om uitvoering te geven aan dat collegebesluit... ...maar vooral ook omdat mensen uit de omgeving van de heer Cohen... ...zich actief met de kwestie gingen bemoeien... De zaak was tot dat moment een collegekwestie waarbij het presidium seniorenconvent bijgepraat werd over de netelige situatie. Maar men koos ervoor de kring van betrokkenen te vergroten. Dat leidde er uiteindelijk toe dat er stukken werden ontvangen... waarin een scheiding werd aangebracht tussen de heer Cohen als wethouder en dochter als belanghebbende. En vooral een stuk wat afgelopen donderdag naar de wethouders Bluis en mijzelf is gestuurd... Waarmee familieleden de zaak buiten het college wilden brengen... naar het seniorenconvent wilden sturen. Als dat tenminste was als wij de confrontatie wilden als wethouder. En ik kan u vertellen, als je in onze positie zit... voelt dat als een druk die wordt opgevoerd op oneigenlijke gronden. Bij dat bericht van donderdagochtend zat een gespreksverslag... Een verslag waarin wethouder Cohen een weergave gaf van een persoonlijk gesprek met de burgemeester van 15 augustus. En waarin hij het had over de kwestie van het onbenullige salonnetje. En waarin hij ingaat op een vertrouwelijk gesprek dat binnen het college is gevoerd. over de plotselinge kans om dit jaar alsnog een DTM op het circuit Park Zandvoort te organiseren. Daarover moest in een ochtend eind juli. Ik meen ergens 4, 25 juli, plotseling worden besloten omdat een race in China plotseling werd gecanceld. En wij op de reservelijst stonden, het circuit op de reservelijst stond, om dat te mogen organiseren samen met een ander circuit in Engeland. Men moest op relatief korte termijn beslissen of daar een kans lag voor de gemeente Zandvoort. Of dat wij het gevoel zouden hebben op basis van de ons toekomende taken dat daar wellicht iets anders uit moest komen. Met die mail. En dat verslag is voor mij deze kwestie vele maanden ingewikkelder geworden. Los van het zetten van dergelijke druk en het onaangenaam gevoel dat daarbij hoort... een bestuurder moet ergens tegen kunnen... herken ik me totaal niet in de lezing die wethouder Cohen dat verslag geeft... van het gesprek... dat hij met de burgemeester collega bestuurder heeft gehad. Hij beticht als collega bestuurder de burgemeester... en ik herinner u eraan, dit zijn plaatsvervangers van elkaar in het college... Er willen zijn wetens van in strijd met de milieuwetgeving te handelen en moetwillig een strafbaar feiten plegen. Dat is nogal wat. Voor de duidelijkheid, dat schrijft de wethouder R.O. die zelf ook verantwoordelijk is voor handhaving van onder andere milieuwetgeving en die in het gesprek zelf ook niet heeft aangegeven met die uitkomst niet eens te zijn. En dus is er, naar het circuitpark Zandvoort gecommuniceerd, er zijn vanuit de gemeente geen bezwaren. Doordat vervolgens dit soort zaken nu de afgelopen dagen in de media zijn beland, ontkomen wij er natuurlijk niet aan dan hier vandaag in dit publieke debat aan u ook enige uitleg te geven over die situatie. Ik heb vorige week op verzoek van een van de raadsleden, en dat was als ik het goed heb in de tweede helft van de week voordat het evenement plaatsvond, een aantal technische vragen beantwoord. Die antwoorden zijn u allemaal ter beschikking gesteld. misschien ingaan op wat in het gesprek aan de orde is geweest op die bewuste 24 juli. Wij moesten op relatief korte termijn, en dat was in een kwestie van een paar uur, een besluit nemen. Wij, en ik spreek voor mezelf en ik denk ook voor de heer Cohen in dit geval, zijn nog maar onlangs aangetreden als wethouders. Dat betekent dat je je zaken afvraagt en dat je natuurlijk ook af en toe zoekt naar hoe die bevoegdhedenverdeling is. Wij hebben met de burgemeester een gesprek gehad op zijn vakantieadres. En ik herinner me dat erg goed, want het was een, uh, een moeizame verbinding. Omdat de burgemeester in Italië uh, was en de verbinding af en toe wegviel. Maar de boodschap van dat gesprek is mij volstrekt duidelijk geworden. En de boodschap van dat gesprek was... En dat ziet u ook in mijn bericht van uh, uh, wat ik vandaag aan u heb meegestuurd. En we kunnen dat wat mij betreft ook doornemen. Wij hoeven formeel geen toestemming te geven voor dat evenement. Dit valt onder de bestaande circuitvergunning die jaarlijks wordt afgegeven. Ja, daar hebben we te maken met UBO-dagen. Dat is ook een bekend gegeven. Daar is ook in de krant over gepubliceerd door het circuit. De gemeente toetst op veiligheidsaspecten voor een dergelijk evenement. Dat is onze wettelijke taak. En wij denken dat we in de komende twee maanden dat wel kunnen organiseren. Het is immers in het verleden vaker georganiseerd. Daar liggen draaiboeken voor klaar. Zouden wij het gevoel hebben gehad dat dat laatste onverantwoord was... dan hadden we het evenement kunnen verbieden op grond van veiligheidsaspecten. Daar kwam bij dat het circuit zelf ook had aangegeven... te zoeken op de zaterdag naar een aangepast programma... waardoor ze de toegestane overschrijding op die dag niet nodig hadden. Met andere woorden, ze zouden blijven binnen de 55, als ik het goed heb, decibel. En dan houdt het voor een deel ook voor ons op. Wij gaan daar niet over. Wij moeten kijken naar veiligheidsaspecten. Dat hebben we gedaan en we hebben geoordeeld, gedrieën, dat we dan dus groen licht zouden geven. Dat is iets anders dan een vergunning zouden verlenen. ik waardeer het als nieuwe wethouder dat de burgemeester ons daarin meeneemt in de dilemma's die dat geeft ook omdat je die procesgang misschien nog niet helemaal zuiver hebt en er zo snel moest worden besloten ik noem dat collegiaal maar de heer Cohen deelt die mening kennelijk niet in zijn, mening, in zijn lezing van het bewuste gesprek neemt de heer Cohen volledige afstand van zijn eigen verantwoordelijkheid in deze... en we hebben het dus over wat hij opschrijft in dat verslag van het gesprek van 15 augustus. Hij neemt afstand van zijn verantwoordelijkheid als collegiaal bestuurder. Hij neemt afstand van zijn rol als portefeuille, onder andere handhaving milieuwetgeving... om vervolgens de burgemeester onder druk te zetten door hem te bedichten... van bewust strafbehandelen en niet in tegengedrag. Je kunt dat drukzetten noemen, maar in de volksmond heet dat misschien wel anders... En als het daarbij ook nog eens gaat om druk zetten bij een mogelijke beslissing over een persoonlijk belang van de wethouder. Het ging immers nog steeds over het bagatelletje, het schuurtje. Dan is voor mij als collega-wethouder de maat wel vol. De koek was na de ontvangst en de lezing van dat stuk gewoon op. En hier zitten we dan nu bij elkaar om het vertrouwen dat in wethouder Cohen steeds bestond te bespreken dat door de coalitie is opgezegd. Politieke logische gevolg van hoe verhoudingen eind vorige week binnen het college verstoord zijn geraakt door het gedrag van één wethouder alleen, wethouder Cohen. En dan heb ik het nog niet over wat er daarna is gebeurd de afgelopen week. Wethouder Cohen is tot op de dag van vandaag in functie en heeft besloten een veelheid aan informatie openbaar te maken, op Facebook te plaatsen en aan de pers te sturen. Zaken waar wij in het college met elkaar over hebben gesproken. Zoals gezegd, het is een verre van gewone situatie en een wijze van politiek bedrijven waar ik als wethouder verre van wil blijven. En dat terwijl deze gemeente de komende maanden voor gigantische, en ik herhaal, gigantische uitdagingen staat. Bestuurlijk en politiek. Een van de grootste transities uit de afgelopen decennia komt per 1 januari met het invoeren van de 3D's en de verantwoordelijkheden van de gemeente in het sociaal domein naar ons toe. Ik hoef dat denk ik niemand meer te zeggen. Daar willen wij als college ons mee bezighouden. Dat is waarom wij gekozen zijn om dit werk te doen. En ik wil dan aanvankelijk afsluiten... omdat ik op een ander moment dacht te spreken... met de wens en de goede bedoelingen... om u een zeer wijs en verstandig debat vandaag te laten voeren. Maar er is inmiddels ook een aantal dingen in de eerste termijn gezegd. En een van die dingen die mij als wethouder daarin misschien nog wel het meeste raakt... is dat de termen zijn gevallen als... hoe ziet men binnen het college dan de eigen verantwoordelijkheid? En dat werd geplaatst in een context dat er zou moeten worden gezocht naar een oplossing. En ik weet niet of u de stukken heeft gelezen... en of u alles heeft gelezen wat er in de media geland is en wat de toon daarvan was. Maar als het gaat om naar elkaar toekomen... dan zijn er... ...vreselijk veel momenten geweest... ...waarin het college heeft geprobeerd om dat te doen. U heeft zelf al geconstateerd... ...dat dit een poos loopt. En wij zijn mensen... ...wij praten met elkaar. Als u hier vanavond wil bepleiten... ...als gemeenteraad... ...en dat mag, dat is uw recht... ...dat u in de taakstelling... ...van een wethouder... ...en het college van burgemeester en wethouders... ...het liefste ziet dat deze... ...bij dit soort situaties de grenzen opzoekt van de door u opgestelde wet- en regelgeving zich gaat gedragen als rechter in plaats van uitvoerder. Bij een wethouder voorstelt de hardheidsclausule te, te gebruiken... die we op andere momenten nooit hebben gebruikt. Voorstelt terug te gaan naar de gemeenteraad in deze situatie om dat te bespreken... waarbij we eigenlijk bestendig beleid opnieuw gaan bespreken... terwijl we dat nooit in het verleden eerder hebben gedaan. Waar het gaat om de persoon van de wethouder ruimtelijke ordening... Dan ontbeert het college in de nabije toekomst, maar ook ver daarna, als dat is wat u wil... ...het bestuurlijke en het morele kompas om een betrouwbaar gemeentebestuur te zijn... ...en een betrouwbaar gemeentelijk beleid te kunnen voeren. U zet dan de sluisdeuren wagenwijd open. En ik denk niet dat dat is wat u bedoelt. Ik ga daar graag met u verder nog over in debat. Als ik vragen onbeantwoord laat, dan hoop ik dat u het mij gunt dat wij gezamenlijk, wethouders Bluis en ik hebben de afgelopen periode dit onderwerp gezamenlijk behandeld. Dat wij gezamenlijk in de gelegenheid worden gesteld dat eventueel te beantwoorden. Want zoals ik zei, het is een zaak die ons inmiddels ook zeer aangaat. En dat spijt ons zeer. Dank u wel, wethouder Kuipers. Is er een behoefte aan een korte verduidelijkende vraag? Meneer Simons. Nee. Voorzitter, geen verduidelijkende vraag, maar ik wilde reageren in de tweede termijn. En, uh, zover zijn we nog niet. Maar ik bewaak wel dat u dan aan bod komt. Meneer Toner. Ja voorzitter. Als ik de heer Kuibers goed heb beluisterd. Zei hij aan het eind van zijn betoog. Dat uit de raad. Ik heb het zelf ook gebruikt. Er gezegd heeft. Is over, een verhaal is gezegd over die, over die hardheidsclausule. Waarvan hij zegt. Die is nooit gebruikt. En het zou heel bijzonder zijn. Als u dat nu wel wil. Alleen voor de heer Cohen. Wie heeft dat gezegd? Mag ik reageren? Ja, dat is de bedoeling, want die vragen aan Ja, zeker. Ik heb gezegd dat wij in een persoonlijke situatie van een wethouder nog nooit een hardheidsfrasule hebben gebruikt. En ik meen ook dat we dat ook niet zouden moeten doen. Meneer, ik begrijp de context vraag. niet. Ja, maar ik, ja want ja. ik begrijp het niet in de context van datgene wat de raad gezegd heeft. Want u reageerde op datgene wat er hier door raadsleden gezegd is, onder andere door mij, waar ik die hartheidsclausule heb aangevoerd en gezegd. Dat moeten bij een volgend bestemmingsplan. Kunnen we het heel simpel doen? Dat maakt voor de hele bestemmingsplandatum van toepassing zijn. Het Kuipers. In die zin was u bezig met het beantwoorden van vragen van de Raad. Ja. En zegt u, het is nog nooit gebeurd dat de hardijsclausule van de wethouder is gebruikt, dus nu ook niet. Nou, die kan ik niet plaatsen, want niemand heeft daarom gevraagd. Het Kuipers. Kijkers. Dat is niet helemaal waar. Uh, het is een van de dingen waar wethouder, wethouder Cohen eigenlijk steeds op teruggreep. Um, als ik u daar niet verkeerd begrepen heb, dan heb ik het niet zo bedoeld. De raad ik... heeft daar niet om gevraagd. Of de heer Cohen het tachtig keer heeft gevraagd. Dat boeit me niet zo. De raad heeft daar niet om gevraagd. Dus u geeft antwoord op een vraag die niet gesteld is. Prima. Iemand anders nog een verhelderende vraag, meneer Kramer? Ja, voorzitter. In ieder geval bedankt voor deze uiteenzetting vanuit het college. Um, de heer Kuipers heeft het nogal over een betrouwbaar bestuur. En ook over... Integriteit En dan voornamelijk ook over het gehele openbaar bestuur Er zijn nogal wat dingen gezegd uh, En dan met name ook over de rol van OPZ Want die hebben hun wethouder echt tot het laatste moment uh, Meneer Kramer. Het is een korte verhelderende vraag. Ja, voorzitter, als ik hier niet de gelegenheid krijg om een verhaal te doen... Mm -hmm. dan zou ik hem graag in tweede termijn willen doen. Nee, maar in tweede termijn krijgt iedereen de gelegenheid. Ja, maar dit, dit sluit wel aan op het verhaal wat de heer Kuipers net, uh, ja? net heeft Ja? Ge... Maar heeft u een korte verhelderende vraag aan meneer Kuipers? Want dat is eigenlijk de bedoeling? Nee, dan komt het in tweede termijn. Oké, okay. okay. dus ja, ik probeer hem een beetje overzichtelijk te houden. Meneer Simons wilde ook al in tweede termijn... Ik zal uw naam ook noteren. Iemand anders nog behoeft aan het meneer paap. Uh, meneer de voorzitter, uh, wethouder Kuipers had het uh, over handhaving. Wanneer zijn de portefeuilles verdeeld? Op welke datum was het ook weer? Meneer Kuipers, weet u dat? Kijk even naar mijn collega bestuurders. Ik weet dat niet uit mijn hoofd. Nou was het voor het geintje van het DTM of daarna? De portefeuilles zijn de al uh, verdeeld twee weken nadat het college is aangetreden. En toen uh, meneer Kuipers erbij kwam, is er een kleine herverdeling heeft er plaatsgevonden. Dus wat dat betreft zijn de portefeuilles al zoals ten aanzien van de handhaving al vanaf het begin zo. Helder, meneer Paap. Ja. Kijk nog even rond. Mevrouw Nou, mag, mag ik één ding even nog wel toevoegen? Want anders ontstaat er misschien nee, toch onduidelijkheid. Nee, ik. Als ik het heb over portefeuilleverdeling. Dan heb ik het vooral ook uh, bedoeld te hebben over het feit dat... En dat zei ik in het begin volgens mij. Dat we, en dat is misschien waar uw vraag op ziet. Dat wethouder Bluis en ik zelf dit dossier zijn gaan behandelen. Omdat de andere twee betrokkenen uit het college... ...daarin inmiddels in een positie waren beland dat het verstandig was om het bij ons neer te leggen. En wij hebben ook samen gezegd, laten we dat samen doen... ...om de doodsimpele reden dat dit een, in dat perspectief een ongewik, ingewikkeld dossier begon te worden. Dus we ook elkaars wijsheid daarin zouden kunnen gebruiken. Mevrouw Gurentzon, u wilde een korte aanvullende vraag stellen. Ja voorzitter, in deze is het mij niet geheel duidelijk... ...vanaf welk moment... Het complete college, en in dit geval eigenlijk zijn er de, de heer Kuipers en Bluis, het dossier hebben overgenomen. Het, het moment uh, dat uh, we, we trachten de partijen bij elkaar te brengen, dat was na het, uh, na het advies uh, van onze huisadvocaat. Heeft er een gesprek plaatsgevonden er, er gesprek plaatsgevonden tussen de huisadvocaat en de adviseur van de heer Cohen. En daarvoor is er gesproken. En toen ben ik aangeschoven. Dat was het moment dat de heer Kuipers nog op vakantie was. Toen ben ik aangeschoven bij een gesprek wat er heeft plaatsgevonden. En op dat moment zijn wij met dit dossier aan de gang gegaan. Ik kijk nog even rond. Geen verder. Dan kijk ik even naar de agenda. In de agenda... Sta ik nu op het punt om een verklaring af te leggen. Dames en heren, vanavond bespreken wij een kwestie die u alle aangaat en die veel mensen raakt. En dat merk je ook. Dat laatste is ook met mij gebeurd. En ik wil vanavond ook gebruiken om met u die verantwoording over dat handelen te bespreken. U heeft inmiddels kennis genomen van een aantal mailwisselingen tussen wethouder Cohen en mij. Duidelijk wordt in deze mailwisselingen het zoeken. Het zoeken om elkaar te begrijpen en elkaar te respecteren in de verschillende rollen en verantwoordelijkheden die wij hebben. Cohen als wethouder en ik als burgemeester. En in die contacten heeft het mijn nadrukkelijke voorkeur te communiceren via gesprekken. Mailverkeer vind ik in dit soort situaties slechts ten dele functioneel en doelmatig. Ik heb de ander in de ogen te zien. ...en te voelen en te kijken van wat speelt er... ...en zo ook te achterhalen van wat de essentie is. In veel gevallen heb ik dan ook wethouder van hem opgezocht... ...en met hem erover gesproken. Ik ben daarmee gestopt toen ik in augustus merkte... ...dat we elkaar niet meer wisten te verstaan en te begrijpen. Als burgemeester draag ik met u... ...zorg voor de bestuurlijke integriteit in onze gemeente... Met u is daarom afgesproken dat ik kandidaatwethouders spreek en een gesprek voer onder andere over integriteit en belangenverstrengeling. Dat doet ook een aantal collega's van mij in andere gemeenten. Ik houd daarbij kandidaten een spiegel voor en bespreek met ze de beeldvorming die ik uit de lokale samenleving oppik. Dat doet u als raad met mij als burgemeester eveneens en ik ervaar die gesprekken als bijzonder waardevol. Ik ken Hans Cohen ongeveer zes jaar. Aanvankelijk kwam ik hem tegen als buitengewoon commissielid. Dan kom je hem als inwoner af en toe tegen. En tijdens de laatste verkiezingen wordt het wat frequenter... ...omdat meneer Cohen op de kieslijst stond. Op 28 maart van dit jaar hebben wij een hernieuwd kennismakingsgesprek gevoerd. U kent deze gesprekken, u heeft er al wat over gezegd. En het gaat erbij over het functioneren van de raad... Wat zijn taken en verantwoordelijkheden? Waar gaat iemands belangstelling naar uit? Hoe kan ik daar dienstbaar aan zijn? En noemt dit maar op. Op 16 april is, volgens mij bij de verzoek, een tweede gesprek geweest, omdat er toen op leek dat hij kandidaat werd, zou worden. Dat was toen nog niet het geval, want de formatie was ook nog niet zo ver. In het gesprek heb ik toen Onder meer vrijmoedig en uitvoerig gesproken... over een zienswijze die hij als inwoner had ingediend... en de beeldvorming die dat bewust...